een Klomp met het NOS-journaal. Dan daarvoor. Dat is het gevolg van een nieuwe wet... waarmee de NSE alleen gegevens mag verzamelen van terreurverdachten. Daarvoor werden er dagelijks miljarden gegevens verzameld. Vorig jaar waren het er in totaal nog maar 150 miljoen. Een transportbedrijf uit de regio Rotterdam... heeft een schikking van 52.000 euro betaald... om niet voor de rechter te hoeven komen... Het bedrijf liet buitenlandse chauffeurs rijden die niet op de loonlijst stonden. Dat is verboden. De komende zes maanden wordt het bedrijf extra in de gaten gehouden door de inspectie. De aanhoudingen voor de diamantroof op Schiphol in 2005... kwamen tot stand na een jarenlange undercoveractie van de politie. Dat schrijft het Parool. De bende werd kort na de roof al gearresteerd... maar weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Begin dit jaar pakte de politie de zeven weer op in Amsterdam en Valencia... Ze staan vandaag voor het eerst voor de rechter. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de communicatie tijdens de politieinval bij de supportershome van FC Twente een maand geleden. De politie viel het clubhuis binnen tijdens de wedstrijd tegen PSV omdat er harddruk zou worden verhandeld. De stadionspeaker riep toen om dat het publiek het stadion moest verlaten. Dat was niet de bedoeling en de burgemeester van Enschede wil weten wat er misging. Schiphol gaat deze zomer extra beveiligingspersoneel inzetten om lange rijen bij de controles te voorkomen. In de meivakantie was het soms zo druk op de luchthaven dat veel mensen hun vlucht moesten missen. Topman Nijhuis zegt in het FD dat hij daarvan baalt en dat er extra maatregelen worden genomen. Het weer flink wat bewolking, maar de regen in het zuiden trekt vrij snel weg. Daarna breekt de zon soms door. Vanmiddag vanuit Duitsland trekken er opnieuw stevige buien het land in. Mogelijk met onweer. Het wordt de graad of 15. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 richting Alkmaar staat Fiede bij Knopend Velzen 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N247 richting Amsterdam, tussen Monnikendam en Broek in Waterland 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I to remind myself that I was happy here before I knew that I could get from the house is still, still. I'm a man.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 you don't I no. Als antwoord ook op tv zie je hem op kanaal 45,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 But turn on See you